Van vijf uur. Kees Groot met het NOS Show. Staatssecretaris Dijksma heeft het vernieuwde station Utrecht Centraal officieel geopend. Daarmee kwam een eind aan vijf jaar verbouwen. De hal van Utrecht Centraal heeft nu een hoog golvend dak en is ruim drie keer zo groot als voor de verbouwing. Het project kostte 412 miljoen euro. De partydruk 4FA, ook bekend als Ecstasy Light, wordt verboden. Volgens het kabinet kan de stof ernstige hoofdpijn schade aan hart- en bloedvaten en zelfs hersenbloedingen veroorzaken. In het uitgaansleven is 4FA populair, mede omdat het nu nog vrij verhandelbaar is. De roest die het middel veroorzaakt kan wel zes uur duren. Minister Schulz heeft het kabinet in België gevraagd na te denken over het tijdelijk sluiten van de kerncentrales in dat land. Volgens de minister moet eerst duidelijk worden hoe veilig de centrales zijn die vaak vlak bij de grens met Nederland staan. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft al gezegd dat hij niet van plan is de kerncentrales te sluiten. Medicijnengigant Pfizer heeft in Groot-Brittannië een recordboete gekregen van ruim 99 miljoen euro. De straf werd opgelegd omdat het bedrijf de prijs van een epilepsiemedicijn van de ene op de andere dag verhoogde met 2600 procent. Patiënten waren daar de dupe van. Het Amerikaanse Pfizer is het niet eens met de boete en gaat in beroep. Bij Veilinghuis Christie's in Amsterdam is een tot nu toe onbekend werk van Piet Mondriaan opgedoken. Het gaat om een landschap met in de verte de stad Arnhem. Het is een vroeg werk uit de tijd dat Mondriaan nog niet zijn bekende abstracte schilderijen maakte. Het kunstwerk wordt volgende week geveild. De opbrengst wordt geschat tussen de 120.000 en 180.000 euro. Het weer, alleen in het noorden is er kans op wat regen of motregen. Het koelt vanavond en vannacht niet verder af dan tot drie of zes graden. Morgen opnieuw bewolking. In het midden en zuiden breekt mogelijk de zon door. En het wordt dan een graad of negen. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging op de A1 naar Amersfoort vanuit Amsterdam... tussen Muiden en Blarikum. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Zoeterwoude... Bij Rotterdam is de A15 dicht vanuit Europort naar Rotterdam... na een ongeluk bij IJsselmonde. Het verkeer kan het beste omrijden via de Benelux-Tunnel en Rotterdam-Noord. Op de A20 richting Gouda, 7 kilometer voor Moordrecht. De A27 Utrecht-Gorkum, 7 kilometer tussen Eveningen en Noorderloos. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoord op zaterdag. Ja, goedemiddag luisteraars. Hartelijk welkom bij de volgende aflevering van Culinaire Zaken. Ja, uh, vorige, ja vorige maand waren wij niet, we waren ziek, tenminste ik was uh, niet echt denderend... Dus hebben we het moeten skippen. Maar vandaag zijn we er weer en we gaan met u het een ander uh, voorbereiden voor de kerst. Um, we gaan in eerste instantie gaan we beginnen met een zogenaamd budget kerstmenu. Dat is voor de wat kleinere portemonnee. Maar daar gaan we zo meteen al over, alles over vertellen. Eerst nog een beetje muziek, Jacques, alsjeblieft. She'd rather be with me. Muziek uitgezocht door mijn vriend en medestrijder voor een betere wereld... Jacques Jongmans, die mij uiteraard weer zal begeleiden... dit hele uur culinaire zaken. Goed, het kerstmenu budget. Budgetkerstvenu, zoals ik al zei. We willen daarmee beginnen met een, met een voorgerecht, een hapje, een amuse, zeg maar. Daarna een voorgerecht, vervolgens een hoofdgerecht... met, met een gemarineerde rollade. En daar gaat dan een bijgerecht bij en een dessert... Nou, we beginnen met die amuse-hapjes. En die, uh, de, daar beginnen we mee met... Uh, nee, laat ik het zo zeggen. Ze heten overigens heel simpel kaasballetjes van geitenkaas. Goed, dat kan je natuurlijk van elke soort kaas doen... als het maar een beetje zachte kaas is. Want, wat moet je doen? Je moet uh, uh, geitenkaas, doen we dan nu zonder korst, een beetje zachte... die moet je uh, vermengen met fijn gesneden confeite gember. Daarvoor heb je nodig... Eén bolletje goed en gember. En dat wordt dan fijn gehakt. Als je dat door elkaar mengt, doe er dan een klein beetje peper bij. En dan is dat alvast klaar. Vorm daar dan balletjes mee. En eh, rol ze door sesamzaadjes. Een bakje sesamzaad, dat moet je dan heel eventjes in een droge koekenpan roosteren. Haal die balletjes erdoorheen. En zorg ervoor dat overal van die zaadjes zitten. En dan heel simpel. Prik in elk balletje eh, prik een houten prikkertje. En... De muur is klaar. Muziek.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 de Motors, uitgezocht door Jacques Jongmans. Jacques, uh, wat ga jij doen met de kerst? Ben je er nog? Uh, ja, ik ga zingen oh. met de kerst. Je gaat zingen? Ja, ik zit tegenwoordig op een koor. Oké. Okay. Met Paul Waarts. Leuk. En uh, de enige nadeel is dat je in de kerk moet zingen. <laughs> <laughs> maar het voordeel is dat zij heel veel klassieke muziek en dan de hele stukken zingen. En dat uh, mis ik gewoon. Ja, dat, dat is wel jouw ding eigenlijk. He? En dat is mijn ding gewoon. Dat, ja, is, uh, dat ja. is schitterend. Dus uh, we zingen uh, kerstavond om negen uur in Overveen. En de volgende ochtend in Schalkwijk om, uh, om een uur of tien dacht ik. En waar, waar, waar zit dat uh, koor? Waar is dat gevestigd? Dat, is, uh, dat valt onder de bafo. Oké. Okay. Uh, de, de vaste vestigingsplaats is de kerk in, uh, in Schalkwijk. Oké. Okay. Paul Waas is natuurlijk een bekende in Stamford. Ja. Uh. Hij was ook zeer verheugd om te zien. <tie> Goed. Um... We waren met het kerstmenu bezig en we gaan naar het voorgerecht. Het voorgerecht dat zal bestaan uit een saladecocktail, zoals dat heet... met kipfilet, gerookte kipfilet, tomaat en komkommer. Daarvoor heb je nodig, in ieder geval voor vier personen... drie eieren, een halve sla en dan zou ik persoonlijk de kropsla nemen, de botersla... wat verse peterselie, een komkommer, drie tomaten... een flesje cocktailsaus... En 175 gram gerookte kiffilet. Nou, die eieren die kook je hard in circa acht minuten... en pelt ze dan en uh, af laten koelen natuurlijk... en dan in kleine blokjes hakken. Dan doe je hetzelfde met de sla. Die snij je fijn in ieder geval. Komkommer en de tomaten brunoise, oftewel in blokjes... en de filet eveneens. De kruiden worden fijn gehakt, wel de peterselie. Dan neem je vier glazen whisky tumblers... lekker brede glazen dus... Er doe je een klein beetje sla in, daarna wat komkommer en tomaat... en vervolgens de mayonaise, oftewel de, de cocktailsaus. Nou, daar serveer je lekker toast bij... en je zit heerlijk te genieten van een zalig voorgerecht voor jong en oud. You'll never be denied Everlasting Love van Love of Air, uiteraard. We waren bezig met ons budget eh, kerstmenu... bij culinaire zaken op CFM. En we zijn aangekomen bij het hoofdgerecht. Nou, het hoofdgerecht, daar nemen we voor een rollade. En dan zullen je denken, een rollade, dat is best wel prijzen... maar in de tijd van de kerst, zo'n twee weken ervoor... meestal zijn die dingen dan in de aanbieding bij de grootgutters... zoals Albert Heijn, Fomar, Dirk van der Broek... Profiteer daarvan, haal zo'n ding. En voor vier personen heb je ongeveer 600-700 gram nodig. Die ga je eerst marineren. Hoe doe je dat? Dan bestrijk je het vlees met een mengsel van olie, ketchup en geperste knoflook. En laat die rollade gewoon rustig 30 minuten daarin marineren. En verwarm ondertussen de oven op 170 graden. Um, neem een halve kilo aardappelen... En boent die schoon, onder warm water... en prikt de schil hier en daar in met een satéprikker, een cocktailprikkertje, en verpak ze in aluminiumfolie en leg ze in de oven als de bouw overheet is. Twintig minuten later gaat die rollade erbij. Die rollade die doe je op, een, uh, een, uh, uh, op een, uh, nou, een rooster... en daaronder die rooster doe je een, een bakje... waarin onder andere die marinade gaat en daar kan je dus in lekken. 30 minuten laten staan samen met die, met die aardappelen. En af en toe met een kwastje die roulade uh, bedruipen vanuit die, dat bakje wat eronder staat uh, met het omgevangen vocht. Uh, de, ongeveer dus, wat, wat zeg ik, 30 minuten, 35 minuten uh, gaat dat uh, zo uh, verder. Uh, dan uh, is het tijd en dan laat je die roulade een minuut of 20 rustig staan in die oven. Zet in ieder geval die oven uit, dat je dus niet verwarmt... maar laat hem erin staan. Dan kan hij doorgaren. Daarna eh, ge, ge, haal je die eh, rollade eruit en snijdt hem in plakken. Ondertussen zijn die aardappelen ook gaar. En in die tussentijd van die ongeveer dat drie kwartier tot een uur... dan ga je eh, een bijgericht maken en dat noem ik dan broccoli nuggets. Wat heb je daarvoor nodig? Nou, voor vier personen een half kilo broccoli ongeveer. Twee eieren, wat paneermeel... En uh, wat geraspte kaas. Die uh, ook weer in de oven. Die warm je dan voor op 200 graden. Roosterde. Uh, nee, dat, dat hoeft niet. Dat is als je brood wil roosteren voor uh, paneermeel. Dat hebben we al klaar. Um, de broccoli, die kook je gaar. En prik je fijn. Pak je fijn. Dan gaan die eieren erdoorheen. En uh, die geraspte kaas. Daar maak je een bolletje van. Dat is is een beetje een plakkerig geheel. En dat haal je dan door de paneermeel heen. En die, die doe je dan ongeveer 15 minuten in de oven. Bak ze nog wat eventjes eh, nog 10 minuten na en haal de oven haal de leeg. Laat het afkoelen en serveer het warm. Leuk voorgerecht, heel apart. En eh, ik beloof dat ik dit eh, hele menu op eh, culinaire zaken van Facebook zal zetten. Maar dat zal niet eerder dan morgen het geval zijn. <tied> Not to come. Een single van jaren geleden alweer. En dan niet het geweest, Jok. Is het niet geweest? Ik weet, ik weet het eigenlijk. Tot wel, anders ken ik het toch niet. <laughs> dat is waar, ja. Jij leeft bij de top 40. <laughs> Goed. Het uh, zit erin. Ja, en dan gaan we een dessert maken. En dat kan je eigenlijk al voor het grootste gedeelte... Uh, een dag eerder uh, fabriceren. Het, het is een beetje werk. En je moet heel uh, secuur zijn... Uh, en dan heb je echt een geweldig dessert voor je gasten. Het heet, uh, moet ik even kijken, pavlovas met vers fruit. Pavlovas, dat zijn uh, ja, uh, schuimpjes eigenlijk. Maar die gaan we dan zelf maken. En die worden gemaakt van uh, uh, uh, eiwitten. Die eiwitten die, uh, moet je kloppen in een vetvrije bekken. Echt vetvrij. Zorg ervoor. dat het vetvrij is. Want anders gaat het niet opstijven, die, die uh, eiwitten. En heb je er niets aan. Ook de garde waarmee je het slaat of met, met de mixer... moet vetvrij zijn. Absoluut. En gebruik daar kakelverse eieren voor. Doejes heb je niet meer nodig. Die kan je voor iets anders bewaren. Maar voor het dessert heb je ze niet nodig. Nou, vier eiwitten met 70 gram fijne kristalsuiker. Die ga je loskloppen in een bekken. En als die, de, de, kristal, de eiwitten wat stijf beginnen te worden... doe je beetje bij beetje de kristalsuiker erbij. Kroplet lang totdat de suiker is oplost. En als het mengsel stijf is... dan spatel je heel rustig de poedersuiker erdoor. Zeef dat eventjes, die poedersuiker. En doe dat met een, een vetvrije spatel... of een, wat je dan vroeger noemde een pannelikken. En haal het echt rustig erdoorheen. Vervolgens bedek je een bakplaat met bakpapier en schept het uh, uh, ijsschuim erop... of doe het in een spuitzak met een kartelmond... en maak er mooie cirkels van. Uh, uh, het moet een soort bakje worden, zeg maar. De vorm maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het mag ovaal zijn, rond, vierkant, wat even dat je wilt. De vormpjes moeten vervolgens uh, twee uur in een voorverwarmde oven... en die is dan voorverwarmd op 80 graden. Niet meer, <kijt> want de eiwitten moeten gewoon alleen maar droog... dus ze hoeven niet te bakken. Als ze na twee uur nog een beetje zacht aanvoelen, laat ze dan wat langer drogen en laat ze daarna afkoelen. De volgende dag heb je nodig 150 gram uh, milliliter slagroom, moet ik zeggen. <kijkt> en wat fruit naar keuze. Dat kan van alles nog wat zijn. Van de sinusappels tot de mango's en van appels tot de peren. Maakt helemaal niks uit. Klopt de slagroom stijf? Zonder suiker. Uh, want de meringues, zo weet je die dingen, zijn eigenlijk al erg zoet. Schep de slagroom in de merenges en voeg fruit naar smaak toe. En dat maakt er een mooie kleur van. Als je aardbei kan krijgen, gebruik aardbei voor of van bozen. En dan heb je een uitstekende serve van een prachtig, mooi en redelijk goedkoop kerstmenu. <Klacht> Goed, budget kerstmenu hebben we gehad bij culinaire zaken op CFM. En we gaan door met een kerstmenu zoals ik mij dat zou voor kunnen stellen... om dit jaar te serveren voor familie, vrienden, kennissen. Vier personen, dat hou ik in ieder geval aan. Uh, het bestaat uit een voorgerecht, vervolgens een soepje. Niet te dik, want dat vult te veel. Een tussengerecht en een hoofdgerecht. Omdat je een tussengerecht en een hoofdgerecht hebt... Kunnen beide uh, eigenlijk halve porties zijn, waardoor je toch een volledig of hoofdgerecht naar binnen krijgt. En dan een heel bijzonder dessert, wat, wat mij al echt heel veel uh, plezier heeft uh, gegeven. We beginnen met uh, haringtataar, met gemarineerde concombensierte en toast. Uh, gemarineerde komers, uh, komkommerslierten... die maak je door met een kaasschaaf... Uh, lange slierte van een komkommer te schaven... en die vervolgens te marineren in wat olie en azijn... een beetje peper en zout... en laat die gerust maar heel even staan. Haringtataar, dat is ook heel simpel. Neem per persoon anderhalve haring... en als je het echt heel lekker vindt, neem je er twee... helemaal geen probleem. Hak die in kleine bokjes... en maak een, uh, neem een uh, shallotje en hak dat heel erg fijn. Meng dat shallotje met die haring... door elkaar heen en neem een vormpje... Waar de, waarmee je de, die, dat je vult met die haring... en dat zet je op een bord, midden op een bord... en dan haal je heel voorzichtig die vorm eraf... en dan zie je dat er een mooi tartaartje van haring... Op, midden op het bord staat. Versier dat met die concommonstreet... en serveren toast met boter bij. Nou, simpel is dat, maar ontzettend lekker. Daar ik gewoon even op te wachten. Ik durf bijna niet te zeggen. Ik heb het niet uitgezocht in ieder geval. Nee, weet je dat? Ik? Kerst, kerst zonder deze plaat. Dat kan bij mij niet. Ik bedoel, het is, het is totaal iets anders dan de herdertjes lagen bij nacht. Daar ben ik me te degen van bewust. Maar de zeer uh, geciviliseerde wijze waarop aan het eind uh, It's Christmas wordt geroepen. Ja, dat doet me gewoon goed. Dan ben ik helemaal in de moeite. Nou, Jacques ook weer blij. Gelukkig. Yeah. <laughs> ik ben blij dan ook. Goed, nou ja, we zijn bezig natuurlijk bij CFM met culinaire zaken. En we zijn gevorderd tot de soep in het kerstmenu... wat ik mij zo voorstel om te kunnen serveren... tijdens de eerste of tweede kerstdag. De soep, dat ga ik dan noemen de paddenstoelensoep met rivierkreefjes. Heel simpel. Tegenwoordig zijn er biljonblokken te koop van paddenstoelen. Posse Gebruik die ook. Tenzij je weet hoe je echt een paddenstoelbouillon moet maken. Dan neem je gedroogde paddenstoelen. Die laat je uh, weken in warm water. En dat vocht dat gebruik je om die soep weer te maken. En uh, doe daar wat rivierkrijfjes bij. Die kan je tegenwoordig kant en klaar kopen. Bij de grootgutters. Helemaal, helemaal klaar. Kost niet al te veel. En serveer daar een hele... maar dan Maak ma ma ma ma natuurlijk die soep op smaak. Doe er wat gehakte peterselie in bij. En serveer daar zo'n hele mooie kaassoepstengel bij die je bij de bakketbakker haalt. echt een mooie grote het staat feestelijk het is lekker en het past goed bij elkaar soep klaar Vandaar het voorgerecht oh, laten we het, het voorgerecht I was walking down the street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 ZZ. ook <laughs> Holiday. Natuurlijk. Uiteraard van Tennessee. Zie, dat is tenminste muziek, Jacques. Eindelijk een dikje weer. <laughs> Tussengerecht. Tussengerecht is meestal vis. Dat gaan wij dus ook doen. En dan nemen we twee soorten vis en een schelpdier. Een klein stukje kabeljauw, een klein stukje zalm en één kokkier. Nou, die pocheer je. Tenminste, de zalm en die kabeljauw. Die kokkier zet je heel licht aan in de olie. Totdat die. Nou echt nog maar net gekleurd is. En dat serveren we met een hele zachte curry-roomsaus. Kerry is vrij gepronceerd van smaak... en dat zou de, de, de smaak van kabeljauw en de zalm en de koekieën weghalen. Zorg er dus voor dat hij echt heel licht van smaak is. Neem ervoor, bijvoorbeeld, van de firma Knork... een, een zakje uh, currysaus... en maak dat aan met wat uh, lang houdbare room... Het hoeft geen verse room te zijn. Zo'n lang houdbaar pakje dat kost 40, 50 cent hooguit. En je krijgt een hele lekkere zachte roomsaus van. En <tossimus> nou, dat is eigenlijk alles. Zorg ervoor dat het niet te gaar is. De kabeljauw niet en de zalm niet. En dan heb je een heerlijk tussengerecht. Waar je eigenlijk helemaal niks bij hoeft te serveren. Je kan er eventueel wat toefjes met, met uh, uh, cresson bij leggen. Maar dat is ook echt alles. En dan heb je een geweldig tussengerecht.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 Well. Met de Pianoman. Dit was Billy Joel <laughs> met Pianoman. Ja, als je maar lollet, toch? Ja, laten we eerlijk zijn. Goed, uh, het hoofdrecht, want het schiet alweer aardig in Top shock. Laten we even een beetje, klein beetje haast uh, ah, maken. Ja, nou blijft er bij de les ook. Goed. Eendeborstfilet, dat zou ik dan als, oh, uh, als hoofdrecht oh, willen oh, gebruiken. Maar dat is wilde eendeborstfilet. Niet dat is... die dingen, die hele grote tamme dingen die uh, <lacht> eigenlijk min of meer naar uh, bloemkost maken. Nee, echt wilde eendeborstfilet. En er mag voor mij ook lekker. nog zelfs een korreltje in zitten van, van de hagel. Ja, is goed voor je tanden. Ja. <lacht> en dat wil ik serveren met een bramensaus. En dan weet u uiteraard dat in Zandvoort uh, zomers, of tenminste het einde van de zomer september zo, eh, flink wat bramen worden geplukt. En ik weet dat er soms voor te zijn die er bramen shem van maken. En die gaan we daarin gebruiken. De ene borstfilet die is op het ogenblik in de aanbieding... op de woensdagmarkt bij de polier. En dan krijgt u twee eh, ene borstfilets voor 10 euro. En u heeft er gewoon aan één per persoon genoeg. Dus twee keer, dan bent u eh, alweer de koopman. Die ga je rustig aanbraden in eh, de water, hete boter. Klein beetje olie erbij bruin bakken en dan zo zorgen dat die rosé klaar is uh, als je eruit komt. De braadzuur die gooi je niet weg. Een ietsje weggooien, afblussen met wat bosardbeien uh, uh, en En dan gaat die saus, die die die, die, die gaat erin. Die roeien los, dat gaat smelten. En vervolgens doe je er weer van die uh, houdbare room bij. En laat het geheel behoorlijk indikken tot je de sausdikte hebt. Dat uh, doe je op een, als een spiegeltje op een bord... en legt de ene er getranseerd in. Getrancheerd is gesneden in. Daar, wordt ges daar serveren we bij wat uh, spinazie. Wilde spinazie het liefste. Uh, die is misschien ietsje duurder, maar veel smaakvoller. Die zet je aan in de wok met wat uh, uh, olie en een uh, klein teentje knoflook. Zorgt ervoor dat die... Uh, uh, spinazie niet stilstaat, blijft erin roeren, blijft erin wokken. En dan uh, gewoon zo serveren, niet fijn hakken, dat doe je maar lekker op het bord. De aardappagonatuur die we daarmee bij gaan serveren is vrij simpel. Die kan je kant-en-klaar kopen tegenwoordig in de diepvries. Waarom zou je het niet gebruiken? Maar pomme en Dauvinois is heel erg lekker daarbij. Oh zeg sleep of the finger. Heet ja, dat. de, de, de draaien zomaar credence. Kunnen dat of revival? Nee, nou, nou, nou, nou, goed, we gaan gewoon verder. We dat gaan ga gewoon me met het de dessert plek. beginnen, want daar heb ik nog wel een en ander over te vertellen. Um, het dessert wat ik me in gedacht heb: dat is zijn wendelteefjes. Ja, wendelteefjes die vroeger lekker uit school als je in school kwam bij de lunch van je moeder kreeg, maar dan gemaakt van kerstel. Kerstel met spijs, uiteraard. Kom op, mensen, laat die spijs niet weg. Je kan ze wel kopen, maar zorg dat er een stuk spijs in zit. Daar heb je voor nodig, voor vier personen. Vier sneetjes kerstol met amandelspijs. Twee eieren. 150 milliliter melk. Een theelepel kaneel. Een eetlepel kustpoeder. Wat suiker. Wat roomboter. Uiteraard roomboter. Margarine komt er mij niet in. Vier bolletjes kaneelijs. Twee zoete appeltjes. Een flinke hand rozijnen. En eventueel wat quantreau of amaretto. Die rozijnen, die laat je wellen in de quantrouw over amaretten. Die komen straks weer terug. De appels, die schil je. Die ontdoe je van de klokhuis en snij je in mooie patjes. Die, die zet je ook apart. Doe er een klein beetje over uh, overheen, zodat ze niet uh, verkleuren. Die uh, eieren, melk, kaneel, kussetpoeder en suiker, die ga je kloppen. Die klop je door elkaar heen als een beslag. En de kerstol, die sneetjes, die ga je vervolgens daarin dopen, zodat ze echt die, die, die, dat beslag in zich opzuigen. Bak ze in een hete pan, behoorlijk hete pan. Niet uh, te lang, want het gaat heel snel bruin worden. En doe daarbij de appeltjes en de uitgeknepen rozijnen. Die uh, quantro of die amaretto kan je eventueel later gebruiken... om de jus af te blussen. De kerstel, die haal je eruit. Daar doe je een mooie bol kaneelijs op... Doe er wat slagroom bij, maar nee, gebruik dan ook echt een slagroom en geen spijtbus. En daar doen we dan de appeltjes en de rozijnen bij. Succes verzekerd, absoluut. Ik heb er al heel veel succes mee gehad. En dit is echt een super geweldig, goed, mooi kerstdessert. Nou, makkelijk of niet Jok? Ja, mooi. Dan gaan we het zo meteen nog even hebben over waar jij uh, het een en ander nog in, in de keuken doet iets goed. En nu we dan af en toe. Als nodig. Maar ja, verzelf. Dat dan in die op. En de Supremes natuurlijk. You can't hurry love. Chuck, um, ja. als je nou eens gewoon een heel lekker maar simpel kerstmenu wilt eten, kan je dat bij de meester bijvoorbeeld uh, voor elkaar krijgen? Ja, absoluut, absoluut. Uh, ik, even uit mijn hoofd. <tieft> je hebt de keuze uit drie of vier voorgerechten, drie of vier hoofdgerechten en een aantal desserts. En uh, ja, gewoon lekker en goed klaargemaakt. En, je uh, moet geen culinaire hoogstandjes verwachten. Nee, maar dat hoeft ook niet. Maar dat hoeft niet. Het is een, uh, een gezellige tent. Helemaal in de sfeer van uh, een oud uh, klaslokaal eigenlijk. Ja, ja, ja, ja. ja. Hey, en en uh, de beroemde uh, ook met zeven, kerst. Zeven stuks, hè? Zo, zo, zo. Maar zeven... ook tijdens de kerst uh, te bestellen. Dat weet ik niet. Ik geloof dat er voornamelijk gereserveerd wordt op, uh, op de kerstmenu's. Oké, okay, maar hoe kom je aan, in de hemelsnaam aan zeven kaasfondue? Uh, ja, experimenteren. Je hebt natuurlijk <laughs> je traditionele kaasfondue. Ja. Met Zwitserse uh, kaasen. Ja. Maar je kunt natuurlijk ook een Italiaanse okay. fondue ja. maken. En, en, en een Hollandse? Een Hollandse oude kaasfondue. Oh, dat lijkt me wel erg leuk. Een uh, bierkaasfondue. Dus in plaats van wijn gebruik je dan bier? Ja, in plaats van wijn gebruik je dan bier, ja. En is dat een speciale biersoort of een nee. normale pils? Gewoon uit de tap. <laughs> ja, dat ik wel. Het zou ook een Belgisch bier kunnen zijn, natuurlijk. Eh, ik ben bang dat dat te zwaar is. Oké. Okay. Ik ben bang dus, dat dat te zwaar is. Die pilsner, die verwarm je? Ja, je met knoflook. En uh, daar gaat uh, de kaas bij. En meestal is dat uh, oude kaas. Maar niet te vergelijken met de gewone fondue oude kaas. De smaak is totaal anders. Dat ja, kan ik me iets meer voorstellen. Ja. Ja. Dan is er een blauwkaas uh, fondue. Ook lekker lijkt mij. Mm, ja, maar wel, dan moet je wel tegen kunnen. Want die is natuurlijk toch wel zoutig. Ja, ja dat is wel best. Ja, en uh, er was er nog een. Cheddar. Cheddar fondue. Cheddar cheese. Oké. Okay. Engels een we meneer. Ja. Hey, en, en wat wordt erbij geserveerd? Uh... Nou, daar je, heb je keuze. Je kunt kiezen voor brood. Je kunt kiezen voor rauwkost, Je kunt kiezen voor beide. Wat je, wat je wilt. Heeft ja, ja. wel eens nog frietjes erbij. Als dat per se moet. Als die niet zonder kan. Ik bedoel. Hey, en reserveren gewenst met de kerst natuurlijk, neem ik aan? Uh, voor zover ik weet zitten we uh, aardig vol. Er zijn er misschien nog twee of drie tafeltjes. En dan is het, uh, is het afgelopen. Nou ja, als je dus lekker wilt eten. Uh, ja, als je lekker wilt uh, eten. Dus... Lekker, simpel, maar gewoon gezellig wil eten, dan kun je daar heel goed Zonder de gewoon lekker eten. Ja, en de muziekkeuze is ongeveer de muziek die u ook hoort tijdens dit programma, dus het uh, zit helemaal goed. Behalve, behalve slijt. Behalve slijt. Behalve slijt. <laughs> ik, weet, ik weet, ik snap niet wat je tegen die jongens hebt. Ja, nou nee, ik, ik heb niks tegen slijt, maar wel tegen die muziek. Goed, uh, het wordt het laatste nummer, denk ik, Jacques. We gaan... Uh... Als wij het nemen van nu, Het was weer ontzettend leuk weer om te doen. Maak er een mooie kerstperiode van. En na de kerst gewoon lekker relax, fly, uitbuiken. En voor dan uit het duiken. oude jaar. Het uh, nieuwe jaar in het oude jaar. In. Dan zijn we er ook weer uiteraard de eerste woensdag in januari. En dan zullen we het inderdaad gaan hebben over jesjes olieboor. Ik stel me eens voor dat we allerlei salades gaan uh, behandelen. En uh, dat komt helemaal goed, want uh, de, de kerstdagen zullen. En, en uiteraard, uitzien zullen behoorlijk inhakken. behoorlijke inakken. Er gaan we weer verkeerde dingen gegeten worden, dat weet ik zeker. En uh, drie of vier januari heeft u weer spijt als haar op uw hoofd. Wij gaan u daarmee helpen. Graag tot de dan en een hele fijne feestdagen gewenst. Namens Jack en namens uzelf. Culinaire zaken bij CFM. Ik ben Joop van Nett. Dank u wel. Oh, yes, Oh, yes, Oh, yes, is a flower to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 Because he's a dedicated follower of fashion.